Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Zeker één Nederlands ziekenhuis stopt tijdelijk met het aanbieden van het zwangerschapsonderzoek NIPT. Het OVG in Amsterdam, dat twee ziekenhuizen heeft, neemt de maatregel, omdat uit onderzoek van BNR is gebleken, dat het bedrijf achter de test gegevens uit het zwangerschapsonderzoek gebruikt voor commerciële doeleinden.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 Rotterdam is tevreden en zegt dat de stad op koers ligt om het voor 2018 gestelde doel te halen. Dan moet de uitstoot met ongeveer de helft zijn verminderd. Sinds mei worden boetes uitgedeeld voor overtreding van de milieuregels. Sindsdien hebben bijna 15.000 automobilisten een boete gekregen omdat ze er niet mochten rijden.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 Nu begint de Bond een bodemprocedure. De eis is dat Samsung binnen minimaal twee jaar na aankoop of vier jaar na de introductie van een toestel met een update komt. Het weer, eerst bewolking, later zon, op de wadden nog een enkele bui. Het wordt maximaal 6 graden. In het weekend is het overdag droog met nu en dan wat zon. Ook dan is het een graad of 6. Dit was het NOS-journal. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A20 hoek van Holland staat bij Spaanse polder 6 kilometer file. De verdraging is meer dan een half uur, want er zijn technische problemen met de brug. Die gaat niet meer dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam. En verder file op de A27 Almere Utrecht bij Utrecht Noord 5 kilometer. Daar ligt een lading glas op de weg, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Watertoren. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from of my city, off from of my home.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 In Timberlake, die uh, weten we ons nog te herinneren, niet alleen van zijn liedjes, maar ook nog van Nipplegate. Weet je dat nog? Ja, dat heeft iets met Janet Jackson te maken. Ja, tijdens de Superbowl. Hè, toen ja. uh, trok hij, al dan niet genaamd of, of wel bedacht, niet bedacht, uh, het shirtje van het lijf van Janet Jackson. Ja, het sluit maar, iedereen tegen de borst. Hè, toch? Ja, behalve, <laughs> ja, behalve jou, Charles, hè, het is jou weer niet ontgaan natuurlijk. Nee, maar. natuurlijk. Dat, dat, dat, uh... Uh, niemand weet dat ik Teepelsteeltje heet, hè? <lacht> Nou, de Cheryl is er ook weer. Uh, op. op. Goed, we hey zitten uma, hier maar, nog steeds, ja, hey. Henny, met uh, Jos de Jong en ja. uh, Lex de Groot. En we zijn aan het praten met Lex over zijn bedrijfje Flexington. Eigenlijk een butlerservice, hè? En ik vroeg je net, van, uh, ja. uh, uh, misschien is dat wat te ruim gezegd of niet? Nou ja, butlerservice, het is... Het is uh, ja, het geeft aan, wat ik doe, zeg maar, hè, met mensen helpen in, in het huishouden. Met, uh, ja, zo, zo breed mogelijk hè, van, uh, van een klusje tot uh, uh, dierenverzorging, uh, tuin uh, Ja, Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of, uh, of ik regel het voor mensen. Ja, ja. want ik, ik vroeg je net nog van, van hoe ben je er nou opgekomen? En dan niet, we hadden het even over de naam. Maar, hm. maar zag je dat gat in de markt of zo? Want jij was op enig moment werkloos. Dat nou, klopt, ja. Ik was op enig moment werkloos. En, en zat ik inderdaad aan mezelf te denken van... Nee, ga ik weer uh, de IT in? Want ik heb uh, 18 jaar als projectmanager in de IT gewerkt. Uh, als senior projectmanager. Dus uh, ja, projecten van, uh, van over de miljoen. En in het corporate wereldje, ja, daar voelde ik me eigenlijk niet meer zo thuis. En ik dacht van, ja, wat kan ik nou goed? En um, ik wil even dan even ja, een andere omgeving. Hè? Gewoon voor de, de, de gewone mens, zeg maar. Hè? Niet, niet meer... Uh, in je stropdas op kantoor, maar uh, ja, gewoon uh, van onder de mensen. En toen dacht ik: van ja, ik hou zelf van regelen. Hè, dat kan ik goed. Uh, dat zegt iedereen ook omheen. Uh, als je iets aan Lex vraagt, dan weet je gewoon uh, dat het uh, tot in de puntjes uh, verzorgd is. En dat je geen omkijken naar hebt. En toen eigenlijk uh, ja, kwam mijn omgeving. Uh, zijn ook mensen van: uh, kan je mij niet helpen? Of uh, mensen hadden weer computerproblemen. Uh, kan je me daarmee helpen? En ook zeg maar, in Den Haag was er een, een, een bedrijfje dat heette de Doe Company. En die had ook zoiets. Van, denk van ja, verrek. Dat is eigenlijk precies op mijn lijf geschreven. Dat moet ik ook doen. En uh, ja, dus dat ben ik eigenlijk op gaan zetten, inderdaad, voor de regio Haarlem. Om uh, ja, mensen te ontzorgen. Echt leuk. Ja. Ben jij zo serviel? Ja, ik, uh, <laughs> ik, uh, ik, ik, ik, ik vind het leuk om. Uh, ik vind het zelf ook moeilijk om, om nee te zeggen. Dus als iemand wat, uh, wat aan me vraagt wil hem helpen, dan ja, wil ik graag altijd wel uh, ja, mijn, mijn beste beentje voortzetten, zeg maar, om iemand. Uh, ja, Ergens bij te helpen. Ik neem aan dat je dit ook zelf hebt gedaan. Dus he, bij mensen thuis. Ja, je ja. bent dat gaan doen. Want ja. Ja, zo begin je natuurlijk als ja. een pitter. Ja. En, en, en wat kom je dan tegen? Wat maak je mee? Uh, ja, wat maak je mee? Uh, ook soms mensen als je ergens de ramen gaat lappen. Dat de mensen ook gewoon om een praatje verlegen zitten. Dus uh, naast het doen van een klusje. Dat je eigenlijk ook een soort uh, ja, dat, sociaal uh, werker bent. Ja. <laughs> dus dat is ook altijd uh, heel erg grappig. Om, uh, om de verhalen van de mensen te horen. Uh, ja, en af en toe dan denk je ook van ja, hebben mensen echt twee linkerhanden? Want soms vragen ze me om een klusje en dan uh, heb ik dat binnen, binnen een kwartiertje gefixt. Dan denk ik van ja, oké, okay. ja. leuk je? dat je mij ervoor inhuurt. Maar uh, als je zelf uh, wat inventief bent, uh, ja. dan kan uh, ja. dan je het zelf doen. Maar sommige mensen die hebben inderdaad twee linkerhanden en die hebben echt helemaal geen zin in om een, een hamer of een uh, of spijker te hand te nemen om iets te doen. Zoals nou. ik, ik ook. Ik doe dat nooit. Ja. Ik kan helemaal niks. Ja. Heeft Danny <laughs> ja. Brentje al gebeld? Nee, die heeft me nog niet gebeld, nee. Want maar, het is code rood <laughs> bij Oranje. Je Zeg dat, ja. Fer ja. ja. ja. en De Roon zijn er nou weer bijgekomen. Het is echt. Ja, ja ik, ik had eigenlijk nog nooit van die spelen gehoord. Ja, ik heb uh, woensdag toevallig ook in het stadion gezeten, in, in de arena. En toen heb ik me ook, ook verbaasd over sommige, sommige spelers. En uh, wat me ook verbaasd inderdaad is uh, zeg maar de, de, de mesh-partijen die eruit kwamen, met zoveel globaliseerden. Ja. En ook zeg maar, de blessures van uh, Vincent Jansen. Dat hij helemaal grokje van het veld ligt, dat vond ik ook wel, uh, wel erg. En eigenlijk vraag ik me af. Ik ben zelf ook altijd keeper geweest. En uh, ja, je moet altijd uh, ja, zonder angst zeg maar, uh, de bal aanvallen. Uh -huh. En dan uh, ja, bots je nog wel eens tegen de tegenstander op. Maar af en toe nu zie ik dat die keepers heel erg agressief invliegen. En eigenlijk zeg maar, die, die spelers de spitsen zeg maar, bijna een, een kaakstoot geven. Want laatst was het ook in een Europa Cup, duel bij AZ... U kreeg uh, Woutens uh, een, ja. een dikke peer. Dan denk ik van ja. Ja, eigenlijk zou daar ook meer een regel voor moeten gesteld worden. Van een keeper mag wel uitkomen en voor de bal gaan. Maar als je inderdaad als een Mike Thijs uh, zijn tegenstander neerslaat... dan zijn er ook gewoon een... Uh, ja, een ze worden altijd moeten het beschermd. Ja. Want ze ja. komen als je keepers uit ziet komen en ze springen... dan het eerste wat ze doen is hun knie recht vooruit steken... Ja. Om, uh, in ieder geval een paar ribben te kraken al... en dan komen die vuisten er nog achteraan. En, en die keepers worden altijd maar beschermd. Hè? Hoe zit dat, jongens? Dat, dat ja, klopt Josh, toch niet? Hoe, is, hoe zit dat? Nou, ik vind het ook levensgevaarlijk om het te, om te zien. Inderdaad, wat je zegt, die keepers... Ja, ze hebben een vrijbrief, lijkt het wel. Ja, precies. Om, om te doen en te laten wat ze willen. Die ze inderdaad vooruit... En, God, zoals die Janssen er onderuit ging zeggen afgelopen... dat was ja. toch verschrikkelijk om te zien. Ja. Ik vind dat je dat eigenlijk... Ja, inderdaad, zoals je zegt, Lex, er zouden regels voor moeten komen. Maar hoe je dat op een gegeven moment moet gaan implementeren... lijkt me wel erg moeilijk. Van. Hoe hoog is het knietje gekomen... En Mag hij wel zo hoog springen en mag hij zich er wel ingooien. Het lijkt me heel erg moeilijk om daar regels voor vast te nemen. Maar dat er iets gedaan moet worden lijkt me, lijkt me nou, toch wel. Nou, een ik denk luidigrijf. op zich, op zich uh, de keeper die wordt beschermd, uh, extra beschermd in het zijn, in zijn doelgebied. Hè, zeg maar dat vijf uh, meter gebied onder de goal. En ik denk van nou, als de keeper daar voor de bal gaat in de lucht is oké. Okay, dan, dan moet hij beschermd worden. Maar ik denk in de rest van het 16 meter gebied. Ik denk van ja, als je inderdaad op de rand van het uh, van 16 meter gebied zo'n vuistlag aangeeft. Dan denk ik van ja. Dan, dan, dan moet het gewoon strafbaar zijn. Dan moet je daar ook uh, desnoods een penalty. Uh, of desnoods een indirecte vrije trap geven. Maar, ja ik, ja, ja. ik, um, ik juicht alleen maar toe ja, om je ja, de waarheid ja, te zeggen. Ja. Maar ik denk dat het als schijzerig verdraaide moeilijk wordt. Om het A goed te kunnen zien. En om een onderscheid te kunnen gaan maken. Wat ik net zei. van het ene knietje is hoger dan het andere knietje. Oké. Okay. Ja, het wat dat lijkt me heel moeilijk, maar... Nee, is ook ja. zo, maar wat dat betreft pleit ik dan enorm voor de, de videoreferee. Ja, dat dat ja, ja, ja, want ja, klopt. dan zijn we van al dat gezeur af ja. en dan kunnen we ja. het mooi terugkijken. En dan krijg je, weet je, ik, soms denk ik wel eens een klein beetje... aan het Amerikaanse voetbalsysteem met ja. een, je gooit een zakdoekje de lucht in... als je denkt dat er iets mis is gegaan, je laat het spel nog even doorgaan. Ja. En dan wordt er bekeken hoe of wat en anders draai je de boel terug. Ja, het, ja. het kan volgens mij heel simpel, maar... Ja. Ik denk het ook, ik juich het alleen maar toe, want er is inderdaad te gek zoals ze af en toe naar, de, naar, naar die bal gaan. Want, ja. moet je van de andere kant ook wel zeggen, als ik sommige keepers zie, dan denk ik... Maar god, je moet ook wel een hoop lever je donder hebben ja. ook, hoor, om dit te doen. Ja, de, de, als ze zich op de bal duiken, zeg, en dan, dan zie je zo'n spits ja. bijna uithalen om een enorme trap te gooien... Ja. en dan gooit je zich er nog voor om die bal te grijpen, denk ik. Ja. Nou, als het moet keeper... nog eens een keer gebeuren dat hij een keer een trap in zijn gezicht krijgt van hier Tokio. Dan is het ook meteen afgelopen. Ja, die, die, die, die, wie is die keeper ook weer met, het, ja, met is, uh, die, Engelsman. die Engelsman? Ja, met, met hele... dat is een, exact, Czech. Czech, ja. die Engelsman. Hij speelt in Engeland. Dus je ja. zou bijna, of hij speelt bijna zijn hele leven in Engeland. Dus je zou denken dat het een Engelsman is, maar het is een Tsjech. Het was toch een Cech, dat Had nou een Nederlandse keeper dat nou ook van de week? Zag ik dat nou ook? Dat weet ik niet. Een Nederlandse keeper? Dat of was er ik... weer een andere wester van de week? Mijn zag ik ook een keeper op het veld opkomen. Nee, nee, ik niet, uh... dat weet ik niet, niet gezien. Oké, okay. nou, ja. ja. zal wat anders zijn. Jenny. We hebben uh, een heel bekend Zandvoerter aan de telefoon. Mm. Uh, maar die is een beetje verdrietig. Nou, dat kan je wel stellen. Want zijn, uh, zijn ploeg, de Lions, heeft voor het eerst in twee jaar een nederlaag geleden. in twee jaar? En dan praten we over basketbal. Joop, dat is verschrikkelijk, hè? Job van Es. morgen trouwens. Goedemorgen. Ja. Ja, euh, euh, ja, ik moet euh, even een kleine nuance aanbrengen. Het is een competitiewedstrijd die ze verloren hebben. De eerste ja. competitiewedstrijd in bijna twee jaar. Ja, ja, dus, euh, het is ongelooflijk eigenlijk, want euh, ja, de klas waarin is eigenlijk veel te, te laag voor, uh, voor het, het materiaal wat er bij Lions rondhuppelt. Uh, maar er is geen mogelijkheid om uh, een drie, vier klassen hoger in te schrijven. Die, die zitten helemaal vol en er hebben steeds nog geen zich afgemeld. Dus uh, komt er ook niemand in de aanmerking om hoger te gaan spelen. Maar afgelopen zaterdag was het, uh, ja, was het de bal eigenlijk in Amsterdam. Jammer. Amsterdam was uh, veel te sterk, tenminste veel te sterk. Um, als Ron van der Meij in het vierde kwart zijn vijfde fout niet had gekregen, dan had Somers waarschijnlijk nog gewonnen. Want Van der Meij is zo verschrikkelijk sterk. En die kan tegen fysieke basketbal dat Amsterdam op de, op de vloer legde, um, met gemak aan. En dat, uh, dan komt hij gewoon te scoren, komt hij tot grote dingen. Hij heeft nu bijvoorbeeld, had hij 23 punten tegen toch echt 4, 5 jongens... die aan hem proberen te hangen en daar komt hij gewoon uit. En ze hadden een beetje het PSV-syndroom, hè? Vrije ballen, uh, vrije worpen, die ging allemaal mis. Ja, ja dat, dat kan gebeuren natuurlijk. Uh, het is wel heel erg belangrijk als jij 10 uh, uh, vrije worpen mag nemen... en je mist er 8, dan uh, heb je 8 punten minder gewoon. En dat zou dan net het verschil kunnen maken natuurlijk. Ja. Het was trouwens een heel slecht weekend voor de Zandvoortse sport. We hebben Koen Michielsen vanmorgen gehad. Ik weet niet of je geluisterd hebt. Die nee, was... geen, geen tijd voor gast. Nou, die was heel eerlijk. Die vindt uh, dat het tijd wordt dat daar eens een nieuwe trainer komt... en dat ze wat aanvallender gaan voetballen. Maar oh, ook okay. ZSC, maar ook ZHC. Iedereen ja. heeft verloren, man. Ja, ja, ja. Ja, we hebben het al over het voetbal gehad eh, eerder, en niet toen jij kwam kijken bij Zandvoort. Ja. Dat de, de punt achter is geen, uh, geen speelstijl voor een ploeg die moet winnen en die thuis speelt. Ja. Ja. En uh, ik kan Koen helemaal volgen. Hij is helemaal gelijk als hij zegt, uh, we moeten een nieuwe trainen, Want dit is het vierde seizoen en ik ga ervan uit dat een trainer bij het voetbal, let, let wel, uh, maximaal drie jaar bij een, uh, bij een ploeg moet zijn... ...en dan gewoon weg moet. Dan moet er een nieuwe komen. Ja. Dan moet er nieuw bloed komen, dan moet er nieuwe visie komen. En uh, ja, je weet wat het uh, bestuur gezegd heeft, of verwacht eigenlijk... ...Zandvoort uh, moet dit jaar kampioen worden. Ja. Nou, als dit zo doorgaat, dan heb ik daar behoorlijke uh, bedenkingen over. Nou ja, kijk, als, is... ze, als ze morgen winnen, dan ligt de zaak weer helemaal open natuurlijk. Ja, als. Open, ja, maar ja. Ja, die rini drone is zo'n tacticus... Ja, weet je, dat is VVC, dat is een topploeg. Soms ja. kan ook topploeg zijn, maar er moet alles kloppen. VVC is een topploeg. Als jij met 4-1 van Kagia wint, dan ben je gewoon een topploeg. Alhoewel ik toch Kagia echt de grootste titelkansen toedicht. Ja. Maar dat is weer wat anders. Ja. Maar VVC is verschrikkelijk sterk. Dat hebben we vorig jaar gezien, dat hebben we twee jaar geleden gezien in de nacompetitie. Het is een ontzettend goede ploeg die net eventjes dat kleine beetje massel op het einde mist. Ja. ja. Dat ja, moet je wel oppassen. Het is toch grappig, Henny, dat we toch weer van basketbal op het voetbal uh, terecht zijn gekomen, of niet? En uh, dat verdient... Maar dat is, dat is heel lievelingssport natuurlijk. Ik hou van basketbal, ik ja, wil verder maar... gaan over basketbal. Maar we moeten ook het hebben over hockey en we moeten het over handbal. Want ook die twee uh, clubs die hebben niet uh, bepaald gedaan wat ze kunnen doen. Hm. Uh, ZTC is behoorlijk door stof gegaan tegen uh, de koploper uh, Hoekse Waard stond met 3-1 voor in, in, de, in de rust. En het wordt uiteindelijk 3-6. En dat was echt m, m, absoluut niet geflatteerd. Hoeksemaard was een goede ploeg, houdt de, de bal goed uh, aan de stik en weet ook de vrije uh, dames te vinden. En ja, en dan uh, Zandvoort wat niet goed acteren, dan uh, niet geluisterd heeft naar de coach, wil ik zo zeggen. Want er zit een goede coach op hoor. Die, ja, bleken die die weet echt van, van hockey. En die heeft die dames, eh, vanaf het begin af aan dit seizoen, heeft hij ze aangepakt met een nieuw systeem. En dat nieuw systeem, dat kan werken, maar dan moet iedereen zich helemaal het stof voor zijn ogen vandaan werken. En het, het kunstgras opvreden. Dan werkt het. En dat kan zandvoort, alleen som, afgelopen zondag ging dat niet. Ja, weer een van die rare dingen in de sport. En um, dat, ja, daar, daar moet je toch rekening mee houden. Overigens, het handbal... Dat heeft ook verloren. Dus de vier uh, ploegen die ik eigenlijk volg voor de krant, die zijn niet tot winst gekomen. <coughs> Sterker nog, ze hebben alle vier verloren. <coughs> <coughs> maar bij ZTC, de handbalsters, die zijn dit jaar een uh, competitie hoger gaan spelen. Ze zijn vorig jaar kampioen geworden. Hebben de eerste wedstrijd echt geforteerd gewonnen. Uh, 25-17 volgens mij. Vorige week. Uh, een, twee weken geleden dus uh, een pak slaan gekregen. En afgelopen zaterdag, ja, daar waren zonder twee, uh, of zondag was het natuurlijk, zonder twee uh, echt gelijkwaardige ploegen in het veld. Waarbij soms het de pich had dat er één dame terecht op vakantie is. Die meid heeft de hele zomer op het strand gewerkt. En eentje die heeft een, uh, een behoorlijke blessure. Een, een hemsting blessure die zeker zes weken gaat duren. Dus die mis je al zes weken. Je hebt een hele smalle basis bij, uh, bij de Want De, de, de handbal maar acht dames. Meer heeft die vereniging gewoon niet. En als ze dan ook nog, de enige die uh, op, de, op de bank zit, dus de enige wissel die het uh, vlak rust een, een knappe knieblessure uh, opliep. ...waarvan verwacht wordt dat ze echt een paar maanden mee bezig zal zijn... ...vandaag is overigens de, de MRI-scan en dan weten we meer... Dan, uh, ...dan houdt het op. Dan kan je je eigen spelletje, en dat is snelheid... ...kan je niet meer spelen, want je kan niet wisselen. En dat is afgelopen bijzonder het geval geweest. Jo Bouwkes, die, die, uh, ja, die zegt ook, en terecht... ...als er in ieder geval een andere arbiter had gestaan... ...want deze arbiter had heel... Uh, raar beslissing, laat ik het zo zeggen, zeg ik het nog netjes. Vooral op het einde van, van de wedstrijd. En als hij twee uh, uh, wissels meer had gehad, die hij normaal gesproken heeft, dan had hij zelfs winnend van het veld afgestapt. En dat was nu ook dus uh, uh, einde oefening, eigenlijk uh, tien minuten naar rust. Komt Zandvoort met zes punten achter en ze komen nog terug met drie punten achter. Vind ik heel knap, <clears throat> maar toen was het ook afgelopen. Het werd uiteindelijk uh, uh, 19-22 ja, um, Zandvoort zal proberen om zich uh, dit jaar in deze competitie te handhaven. Je weet dat Noelle Vos niet meer bij Zandvoort speelt. Dat scheelt echt een slok op de borst. Toch gaan we 7, 8, 9, 10 doelpunten per wedstrijd. Ontzettend krachtige speelster. En die speelt bij uh, Voorburg op dit moment geloof ik. Ik weet niet of ze in het eerste of in het tweede speelt. Het eerste speelt de landelijke uh, competitie en de tweede speelt in de hoofdklasse. Ja, op, uh, dat... Volg jij ook de uh, autosport? Uh, redelijk, ja. Ik schrijf ook over de autosport. Ja. Max Verstappen die laat dus de controverse met Vettel achter zich en die wil grindbakken terug. Uh, dat heeft hij misschien wel een aardje naar zijn vaartje. Maar ik pleit ja, nee, ik, ik, ik daar niet voor. Uh, het is meteen resoluut, resoluut afgelopen Als je erin komt, is het voorbij. En natuurlijk, dan moet je maar beter sturen en dan moet je maar eerder je gas gebruiken. Dat weet ik wel allemaal. Maar als je per ongeluk erin komt... zoals bijvoorbeeld uh, Vettel afgelopen weekend... Uh, uh, verkeerd uit van bij die bocht... dan is het ook echt afgelopen. Dan sta je stil en heb je geen punten. Nu kan je nog uh, via een achterdoorgang kan je, uh, naar de finish komen. Dan uh, word je wel gestraft, maar je hebt toch je punten te pakken voor het kampioenschap. Uh, of je kampioen kan worden, dat betwijfel ik. Maar uh, je hebt het wel. En schimpakken, daar is het direct mee afgelopen. Dat weten we. Ja. Hey Joop, uh, bij ons zit Jos de Jong... Weet je wel, kandidaat uh, vrijwilliger van het jaar. Heb je al op hem gestemd? Ja. AD.NL-Clubhelden? Ik heb, uh, ik heb uh, in Zandvoort gestemd. Oh, je hebt gestemd op de verkeerde persoon. Maar dat kan niet. <laughs> <laughs> hey, hey, die Jos de Jong die zit zelf in de media... maar die vindt de media in Nederland zo verschrikkelijk negatief. Wat vind jij? Eh... Um... Ik over het algemeen ook. Ik hoop dat je onze krant goed leest. En dan zal je toch altijd ook bij het negatieve positieve dingen zien. Ja. Wij proberen altijd positief te schrijven. We proberen positief naar buiten te komen. En dat wordt wel eens uh, ons, uh, te nagelegd. Van, jongens, jullie moeten uh, uh, meer uh, erop hameren. Vooral in de politiek. Maar wij zijn een gratis krant. We hebben wel een mening. Maar als we onze mening willen uitbrengen, dan moet dat... ...via een betaalde krant, via een abonnement. Dan moet je ervoor kiezen. Nu krijg je hem gratis in de bus. Iedereen moet hem kunnen lezen. En gelukkig lees iedereen hem ook. En dat merk ik elke weekend weer. Dus wij zijn echt een positieve krant. Maar als je nou gaat kijken naar het, het Dagblad, ...heel dichtbij, een behoorlijk grote krant... Uh, ...die vind ik met name over het Zandversennieuws... ...over het algemeen vrij negatief. Uh, daar zijn enkele dingen dat je zegt... ...nou, hier kunnen ze niet omheen... ...en dan weten ze nog misschien net eventjes... Even te raken, weet je wel, en ja, nu, uh, wij, wij doen dat niet, en dat is mijn mening over de, de, de, de pers in, in, in Nederland, uh, Telegraaf, ja, dat moet je kunnen willen lezen, ik vind de NRC een hele prettige krant, ook om te, uh, om dat, maar helaas komt dat uit Rotterdam, prima, zeg het maar, maar uh, ik vind het nou. een hele prettige krant, en de AD lees ik niet. Dus ik, um, misschien mag ik je, je wel vragen. Ik ben, uh, ben mede-eigenaar van NL Magazines. Daar heb je ongetwijfeld wel eens van gehoord. En een van ja, de ja, bedrijven ja, die ja. ik erbij heb, dat is uh, 023magazine.nl. Voorheen ja. hebben we dat ook uit laten komen onder de naam 023 Anders. Ja, dat ken ik. Uh, dat ken je. Nou, dat daar zie je dus dat wij alleen maar positieve berichtgeving doen, maar ontzettend kritisch, maar wel innovatief uit de regio. Ja, nou en ik uh, het, liggen, het, het, het is niet de... voor niks dat wij ongelooflijke positieve resultaten daarop krijgen en ongelooflijk veel positieve berichten. We hebben een oplage van schreef ik niet 130.000 stuks. Ook een gratis ik krant. Het. Ik weet het, maar het komt niet in Zandvoort uit. En nee, helaas, Zandvoort is niet echt uh, 023. Niet maar, uh, ik heb hier nou. een artikel liggen van Sport Anders. Dat is ook van jullie, bij mij weten. Nee, dat is dat niet van ons. Bij, sorry? Dat is niet van mij. Sport anders is niet van ons. 023magazine.nl ja, 023magazine.nl ja. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. ja. ja. Nou goed, dat, dat ken ik dan niet, heel eerlijk. Dat, dat, die had je zonder meer moeten kennen natuurlijk. <laughs> maar dan Kijk, als je een oplage hebt van 130.000 en je, en je leest wel het Haarlemse Dagblad, dan moet je dit natuurlijk ook kennen. Oh, oh, oh. oh. <laughs> maar ik wil, ik wil even maar, terug naar het... Even, even iets rechtzetten. Ik lees alleen het Haarlem Slagblad op maandag. En dat is voor de regeling aan de sport. Nee, ik ja. maak maar een geitje. Ik maak maar een geitje. Maar maar geit, je, je hebt vandaag een heel leuk stuk gemist over Frans van Dijl. Dat ja. is uh, de columnist van het Haarlem Slagblad. Ja, ja, En zondag om half vier bij Boekhandel De Vries komt uh, uh, zijn boek uit. En dat zijn, dat zijn alle columns die hij geschreven heeft de laatste jaren. Het zal altijd leuke boeken, zijn dat ja. Ach jongens, zo leuk. Het is maar 14,50. Maar vandaag staat er dus een heel mooi verhaal in het H&M's Dagblad over Frans van Dijl. Want hij schrijft ook voor de tijd. Hij heeft bijvoorbeeld met Hans Wiegel en met Plasterk al de, de verhalen klaar voor kerst. Ontzettend ja. leuk. Luister eens naar het volgende verhaal. En bedankt voor je bijdrage, weer. Hier. Ja, graag gedaan. En uh, uh, uh, graag tot volgende week, Henny. En okay. andere heren, fijne uitzending verder. Maar luister even naar dit verhaal van Frans van Dijl. Ja, dat is goed. De column heet Lintje. Morgen begint de voetbalcompetitie voor de jeugd. En ergens langs de velden van DSS, BVC, Onze Gezellen, Geel-Wit of waar dan ook, kunt u Henny Rukert uit Benneboek aantreffen. Hij ziet eruit als zo'n Argentijnse voetbalcoach uit de jaren zeventig. Het lange, wit-grijze haar is achterover gekampt. Een lapas sigaartje steekt achterloos in de mond en de bijna 67-jarige jeugdtrainer mag graag zo'n lange jas aan hebben die je ziet bij Outlaws in cowboyfilms. Wekelijks traint en coacht de gewezen verslaggever van het NOS-radioprogramma Langs de Lijn 15 teams, verdeeld over de Haarlemse clubs Allianz 22 en de Koninklijke HFC. En dat doet hij al bijna 50 jaar. Zo'n man verdient natuurlijk een lintje. En dat vindt hij zelf ook trouwens. Voorvoeten, klinkt het af en toe. En de mannekes luisteren braaf naar die ouwe... die hun opa had kunnen zijn. Wat bezielt zo'n man? Altijd maar op dat veld, in weer en wind... met dat kleine spul en die beide handen ouders... in wie ogen je toch nooit goed doet. Het antwoord is simpel. Liefde voor het spel. Natuurlijk, Rukert is ook een kindervriend. Niets mooiers voor hem dan kinderen allerlei waarden bij te brengen. Zoals incasseren verliezen, verantwoordelijkheid kennen. En hij geniet van de poppenkast dat de yogis van tv overnemen... een doelpunt te maken, rent naar de zijlijn... en maakt voor de lens van een camera, die daar dus niet staat... met zijn knuisjes de vorm van een hartje. Of een volstrekt goddeloos opgevoed kereltje... begint pas aan de wedstrijd... als hij eerst even het kunstgras heeft aangeraakt... en vervolgens op zijn Zuid-Europees... Uh, Zuid een paar kruistekens achter elkaar heeft geslagen. Maar uiteindelijk draait alles om het spel. Iedereen kan tegen een bal trappen, maar in een team spelen is wat anders. Dan zie je pas hoe moeilijk het is. Vorig jaar werd hij met de C2 van Allianz kampioen. Puur op basis van mentaliteit en strategisch denkvermogen. Want ook voor H. Rukert geldt, voetbal is een denksport. Overigens neemt zijn liefde voor de bal soms dwangneurotische vormen aan. Na het WK was er twee maanden geen voetbal... Niet op tv, niet op de velden. Het was de hel. Hij telde de dagen af naar 13 september, morgen dus... wanneer het leven weer zin krijgt voor Hennie Rukert. En met hem hele volkstammen voetbalvaders. Wat dat een, was hem, Henny. Wat een prachtig verhaal. <laughs> nou, maar wat een nou, eens te meer is het meer uh, is het hartstikke duidelijk dat uh, Henny die koninklijke onderscheiding heeft gehad. Die heeft hij helemaal <laughs> verdiend. Ja, dat en is dus met en Frans van Dat vond hij zelf, zelf ook. Begonnen, <laughs> dat vond ik zelf <laughs> ook. Daar nou, ben die. Bij die... Hey, wat zeg je, Joop? Ik zeg, daar ben ik bij geweest. Ja, daar was je zeker bij. Maar die Frans van Dijl, dat kan die schrijven? Hè? Ja, het boekje heet ja. Haarlem Nergens Anders. En het verschijnt Henny, nog even. Zondag, half vier, boekhandel de Vries, presentatie. Leuk zeg. Ja, geweldig. Oké. toch. Zullen we weer eens een liedje doen? Ja, ja, ja, dat mag voor mij wel. Wat heb je staan, uh, Maar sir? ik wil nou, maar even uh, één ding zeggen: niet, oh. Frans van Dijl is namelijk ook scheidsrechter. Ja. Hij uh, is tegenwoordig bij Bloemendaal, want daar speelt zijn zoontje Noud. En schrijf die naam maar op: Noud van Dijl. Die ga je nog tegenkomen in het voetbal. Heel goed. Ja, ik, eh, op, op jouw verzoek wilde uh, iets van Andrea Bocelli. Oh ja, dat is wel oh, leuk. Mooi, mooi, mooi. Ja, dat is prachtig. Mooi, mooi, mooi. En ik heb Andrea, uh, Andrea Bocelli heb ik diverse keren mogen ontmoeten. Uh, prachtige feesten meegemaakt in Venetië, in paleizen enzovoort. Maar een van de mooiste herinneringen is nog dat ik bij hem thuis mocht komen in Toscane. In een prachtig landhuis natuurlijk. En uh, daar een uh, interview met hem had. En uh, na het interview was er een feestje in de tuin. En daar stond zo'n steen over en daar stond een, een, een bakker pizza's te maken. Zulke pizza's heb je nog nooit geproefd. Ik kreeg daar een pizza met aardappel. Hmm? Ongekend. <laughs> en verder niks, hè? Ja, wat kruiden erover. Hmm. Het was fantastisch. Nou, dat is een hele mooie herinnering aan en Andrea en, Bocelli. Van, van waar, is waar, nou? waar, Bocelli. <laughs> waar is sok nog? Hij heeft dat ook nog een speciale reden. De, wat, de, titel, de titel van het nummer? Nee, nee, nee, nee, is oh. een van zijn hits. Hè. Okay. Droom is dat. Hè. Okay. Dream. Dat heb je nog prachtig? van uh, Andrea Borcelli, Sokno. en uh, Zoals uh, Jos de Jong zei, uh, zojuist mij uh, tijdens de zijlijn uh, van jullie, vocalen, nee, jullie uh, mondelingen voetbalwedstrijd zei van... Hebben jullie het al over Trump gehad? <laughs> nee, we hebben het nog niet over Trump gehad. Uh, hoe zit dat, man? Hè? Uh, zeggen jullie van, nou, die kan niet voetballen? Of... <laughs> Ik uh, ga maar. Ja. Over Trump, ja, voor voetballen. Nee, volgens mij niet. Nee. Ik denk, als ik hem zie, dan uh, zou Trump juist een van die personen zijn... Uh, die als je in het veld staat uh, de voor wat gaat schelden... omdat het er niet zint. <lacht> ja, toch. <lacht> toch vraag ik me wel eens wat, wat net al over die uh, negatieve berichtgeving... waar uh, je we toch regelmatig tegenkomen. Het is, ik vind het wel verpand. Ik zei het net tegen Hennie... maar misschien zijn jullie het nog niet meer mee eens, hoor. Over die hele Trump, wat voor figuur, er, wat voor figuur die ook is is nog nooit in de pers één, één positief woord geschreven. Vanaf het moment dat hij uh, zich kandidaat heeft gesteld... is alleen maar negatieve berichtgeving geweest. Is angstmakerij geweest. Uh, volgens mij heeft het ook wel een beetje te maken met mediavervalsing. Dan denk ik, of wij zijn hier in Nederland allemaal hartstikke gek... of er gebeurt daar in Amerika iets heel raars. Oké, okay, dat die verdeeldheid uh, bestaat is natuurlijk heel duidelijk... maar het is wel meer dan 50% van de Amerikanen die toch voor hem stemt. En uh, je wordt ook niet, volgens mij is het ook niet zo'n domme jongen... als er wordt afgeschilderd, afgezien van zijn seksistische opmerkingen misschien. Je wordt ook niet zomaar biljonair. Nee, maar ik nee. ben het met je eens. Maar goed, Laten we Trump lekker uh, zijn ding laten ik vind doen. Prima, en dan, dan zien we de uitkomst wel. Wat mij wel weer opvalt is dat er nu enorm geprotesteerd wordt. Ja, ontzettend. Terwijl ik dan denk van, het is hetzelfde wat bij ja. de brexit gebeurde. Ja, precies hetzelfde. Mensen ja. hadden ervoor gestemd, maar uiteindelijk hadden ze zoiets van... oh, het gaat echt door... Ja. Dat is raar. Ja. Nou, ik onbegrijpelijk. Ja. Maar de spelen van 2024, waarvoor Los Angeles kandidaat is... daar vrezen ze nu met grote vrezen dat dat uh, niet zal gebeuren. Uh, omdat hij als winnaar uit de, uit de bus is gekomen. Veel IOC-leden zullen zeggen, is het verstandig de spelen te gunnen... aan een land waar iemand met extreme opvattingen aan de macht is. Ja, Chetty, dat met Trumps overwinning een einde komt aan een tijdperk wanneer Los Angeles de organisatie niet krijgt... zullen de Amerikanen zich vervreemden van de Olympische Spelen. Ja, maar, maar Hennie, dat is leuk gezegd... maar dan kunnen we toch ook niet in Qatar... waar uh, nou, de bouwvakkers uit de stijgers vallen. En, uh, nee, nee, dat kan ook niet. Maar daar wordt in die sport toch geen rekening mee gehouden. Ja. Maar goed, ik, ik stel voor dat we de politiek achter ons laten. Ja, dat is heel verstandig. Nou, ja, het is, veel, is ook de verkiezing al... van de van de vrijwilliger van het jacht nou, Dat is ja, dat is inmiddels wordt het bijna een politiek spelletje ja, ja. ja. want want wat blijkt, Jos, die krijgt van iedereen eh uh, thumbs up hè, zoals het heet. Mm -hmm. Dat ze op hem hebben gestemd, maar inmiddels uh, blijkt dat nog niet uit de cijfers, want hij staat Tweede. Tweede. Ja. Dus ja. daar moet nog even... Maar ja, lieve mensen, als jullie hebben gestemd... let dan even op, want uh, je krijgt een bevestigingsmail... en daar staat een linkje in en dat linkje moet je aanklikken... en dan pas is je stem geldig. En wij gunnen Jos en HFC dat overigens natuurlijk van harte... want er hangt wel 10.000 euro aan voor de club... en dat is toch best een hele hoop centjes. Ik denk dat HFC dat geld op het ogenblik zeker heel erg goed kan gebruiken. Dus. <laughs> ja. Ik denk dat stemmen niet overbodig is. Ik vind het allemaal prachtig hoor dat men mij, dat men mij heeft genomineerd. Maar uh, ik ben al blij met een bloemetje of een uh, lintje. Weet ik. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Ik vind het veel belangrijker voor de club dat ze die tienduizenden krijgen. Dus wat mij betreft gewoon stemmen. En uh, ja, dat ik er toevallig achter zit, is meegenomen of niet. Moet je maar gewoon bekijken. Zo is het. Ja. ad.nl slash clubhelden. Clubhelden. Clubheld. Club helden, volgens mij. Dat nou, maakt niet uit. uit. Zou ik het uitzoeken? Nee, maar het ja. komt wel door. <laughs> uh, Lex, zou jij vrijwilliger van het jaar willen zijn? Uh, ja, als mensen mij nomineren, ja, waarom niet? Ja. Ik, doe, doe genoeg voor de club. Ja, maar ja, maar om, om nou te zeggen dat ik mezelf op een voetstuk wil plaatsen, nee. Je zegt ik doe voldoende voor de club. Dat is absoluut zo. Maar de mensen die zitten te luisteren hebben geen idee welke teams je bijvoorbeeld traint. Laat ze eens allemaal de revue passeren. Uh, ja, ik doe het al een aantal jaren. Uh, per seizoen verschilt het wel eens uh, wat voor teams je hebt. Uh, en dit jaar uh, doe ik uh, de onder 12, 2 doe ik. Uh, ik doe de onder 14, 2, de onder 12, 5. Uh, de onder 19, 5, uh, de onder 17, 8, zondag 8. Dus uh, ja, daar ben ik in mee bezig. En dan ben ik ook nog teammanager van de onder 12-1. Dus dan ga ik iedere zaterdag mee. mee. Uh, en op En op uh, zondag fluit uh, ik ook nog één of twee wedstrijden. Inderdaad. En dat uh, varieert ook van, uh, van uh, de onder 14 tot en met uh, senioren. Ja. Al nacht lang er een leuk wedstrijdje is. En ik mag ook nog, ben ik voor gevraagd, 22 november. Dat is op een... Uh, op een dinsdagavond. Dan mag ik de onder 23 van HVC tegen Katwijk fluiten. Dat lijkt me een onwijs leuk potje. En, en daarnaast. Ja, dat doe ik nu. En, en af en toe op, op zaterdag help ik ook uh, Jos nog wel eens mee. Met, uh, met de begeleiding van, uh, van uh, onze jeugdscheidsrechters. Of als er een, uh, een scheidsrechter uh, opleiding is. Om uh, de jongelingen te beoordelen. En uh, ze feedback te geven. Om het fluiten nog uh, makkelijker en beter te doen. Nou. Jij hoort... Uh, met Hans Wolf en met Jos, tot de categorie scheidsrechters die niet opvallen in een wedstrijd. En altijd uiterst rustig zijn. Hoe doen jullie dat? Uh, ja, misschien het aard van het beestje. En uh, ja, ik denk dat het goede voorbeeld geven als jij opgefokt reageert op, uh, op dingen die in het veld gebeuren. Dan uh, lok je me, uh, weer een opgefokt iemand uit. En dan uh, wordt het lijn van kwaad tot erger. En ik probeer altijd. Uh, ja, om consequent te fluiten en uh, rustig te praten tegen spelers en begeleiders. En ze uit te leggen waarop ik ergens voor fluit. En dan ja, op die manier kan je ook een beetje respect afdwingen. En dat de mensen ook rustiger worden. Jos heeft in de pers de bijnaam de dominee van het Scheidsrechterskorps gekregen. <lacht> <lacht> Hoe komt dat eigenlijk, Jos? <lacht> ja, <lacht> <lacht> <Dominee>. dus daar, <lacht> ik vind het, het prachtig. Het is een heel lang verhaal, ik zal proberen kort te houden, maar ik vond op een gegeven moment zo raar dat als je op een gegeven moment als scheidsrechter het veld betreedt en je ja, roept er bij de aanvoerders naar je toe en je zegt van uh, jongens, ik wil dat er sportief wordt gespeeld en dergelijke, dat die gasten zich omdraaien en de streven worden zo van jongens, oppassen en voor de rest helemaal niks en dan gebeurt er ook in het veld helemaal niks. Dus ik dacht op een gegeven moment, weet je wat, de enige mogelijkheid om dat te verbeteren is om gewoon alle spelers toe te, toe te spreken. Toen dacht ik, waarom niet ook de coaches, begeleiders enzovoorts. Dus ik heb toen uh, vanaf dat moment, en ik doe het al jaren, altijd iedereen bij elkaar geroepen in de cirkel. Coaches, begeleiders, spelers enzovoorts. En ik vertel precies wat ik wil dat ze gaan doen met voetballen en welke regels ze zich hebben te houden. En als je dan consequent fluit zoals je net hebt verteld dat je gaat doen... dan heb je ook veel minder uh, problemen in het veld. En uh, ja, het is net wat Lex zegt. Uh, consequent fluiten, dat, uh, ja, daar maak je een hele hoop mee goed. En ik vind altijd ook een uh, scheidsrechter met een beetje glimlach in het veld... dat maakt ook een hele hoop goed. Als er een van de vreselijke zaggerijnige vent in het veld staat... Die, uh, die weer iemand een gele kaart geeft en zich echt uh, zo boven het team uh, stelt... dan krijg je bijvoorbeeld al een vervelende situatie... Ik vind echt dat je daar met een grote glimlach uh, rondloopt. En je spreekt die jongens toe, af en toe ook tijdens een wedstrijd... van joh, doe dat nou gewoon niet en uh, laat dat nou... en anders moet ik maatregelen nemen. Dan gaat het spel allemaal veel leuker dan al die, uh, al die over het paard getilde... of niet, nou, dat zeg ik verkeerd. Een heel hoop... Nee, ja, sorry. Wat je zegt, ja, nu pas op. Ja. Er is een aantal scheidsrechters dat het gewoon anders doet... en die een andere interpretatie heeft dan, uh, dan wij dat hebben. En dat, uh, dat is toch in jouw wedstrijd toch ook wel duidelijk te merken in het veld. Toch? Ja, dat is uh, altijd te merken. Inderdaad, gewoon uh, proberen. Inderdaad ook uh, als je aan het fluiten bent uh, tussendoor als de bal achtergegaan is. Uh, of uh, je loopt voorbij bij iemand ook een grapje te maken met de speler. En uh, dan, uh, dan krijg je ze ook op je hand. En dan uh, ja, gaan ze zich ook uh, beter gedragen in het veld. Ja, het ik heb er alleen maar profijt van. Ik maak ook altijd een kwinkslag op de, en tijdens die... Uh, of hier ik vertel wat, wat een leuke anekdote of iets dergelijks in uh, tijdens dat gesprek. En wat ik ook wel het noemde, ik laat ze tijd wel om lachen. Ik laat ze dan ook als ze de kaart hebben, ofwel als ze de, hoe heet dat, hebben gecontroleerd, de, de spelers passen. Ik kon even niet op het woord komen. Laat ik ze elkaar ook een handje geven. Dan staan ze tegenover elkaar en dan, uh, jongens, sluit maar even aan. Geef elkaar een handje, kijk elkaar in de ogen. En dan, ja, dan voelen ze zich helemaal belangrijk. Het leek net alsof ze een, een finale van een Europa Cup-wedstrijd moeten spelen. En dat is gewoon prachtig. En Nogmaals, grote glimlach op je gezicht. Het maakt ontzettend veel goed. Alicia, jij ervaart het toch ook dat wij als, uh, ja, met deze instelling. toch eigenlijk minder problemen hebben gekregen dan het in het verleden het geval was? Ja, zeker. zeker. Ja. Ik uh, probeer altijd. Vanaf, laat ik zeggen, probeer, het, het lukt mij meestal om een wedstrijd uh, af te sluiten zonder kaarten. Dan door uh, mensen toe te spreken en het, uh, het, uh, ja, het spelletje uh, ja, voorzichtig en zorgvuldig uh, te doen. Ja, dat klopt. Echte dominees, maak... hè, al die scheidsrechters ja, rond. Nou, ik, vond het, ik vond het kort geleden ook wel leuk. Toen heb ik iemand met een rode kaart het veld uitgestuurd. Die maakte het echte bond hoor. En dat was een keer dat van de jaren 14. en die begon een beetje op mij te keer te gaan. Ja, dat moesten ze dus helemaal niet doen. En vervolgens gaf hij op het moment dat ik het niet zag. gaf hij een speler een kopstoot. Een Joch van 14 jaar. Nou, meteen eruit gegooid. Ik kon hey, even naar po het positieve man. Ja, Oké, okay, dat was ook positief. Uh, Curaçao. Oh. Fantastische kans om, uh, om heel hoog te komen met een nieuwe. Pura Soleense voetbalploeg. Het WK van 2022 in Qatar is het doel. Wat vinden jullie ervan? Het zou wel grappig zijn, inderdaad. Als een. een, een, een, een, een, een, een hoe heet zo'n eiland ook weer? Zo'n ABC-eiland. Een Caribisch eiland, inderdaad. Van Nederlandse statuur op, op het WK zou zijn. Ik zou het wel grappig vinden, inderdaad. Ze hebben in ieder geval alle goede voetballers met. Met Antilliaanse achtergrond nu bij elkaar geroepen? Ja. Kenji Goree is er nou ook naartoe. En uh, ja, het wordt echt wel iets. Wel leuk. Ja, nou, kunnen die dan niet meer worden opgeroepen voor het Nederlands Elftal? Nou, is dan, als al ze, nee, ja, dan is het over. Ja. Ja, als ze nee, inderdaad voor nee. Curaçao gespeeld ja. hebben, dan kunnen ze niet meer voor, uh, voor Nederland uitkomen. maar Vriendschappelijk leuk. mag wel, hoor. <laughs> ja, vriendschappelijk wel, maar ja, ik, ik ben benieuwd inderdaad. Uh, op zich, ja, ze, ze doen het nu goed. En uh, Ik weet nog, een aantal jaar geleden was het ook met Trine dat in beker of zo, ja. toen met... Uh, ja. Onze vriend Tim Beenhakker als, als bondscoach. Die heeft het ja. ook nog ver geschopt. Ook sinds maart is heel, heel ver gekomen dit jaar. Oké. Okay. Ja. En had je het al gevonden, Ron, hoe laat die race is van uh, verstappen? Ja, vijf tot zeven s'avonds. S'avonds? Ja. Gelijk met het Nederlands elftal. Dat is nee, spelen nee? die zo vroeg dan niet? Zes uur. Ja. Oh, zes uur. Ja. Nou ja, dat is dan jammer voor het Nederlands elftal. Ja, dat denk ik ook. <laughs> Overigens nog iets anders. Ja. Ik heb uh, even gekeken nog bij dat uh, uh, de Clubhelden oh, enzovoort. Ja. Um, AD kan, maar eigenlijk is het nog makkelijker op wwwclubheld Clubheld2016.nl oh? Dan kom je direct op die site en dan heb je niks te maken met die cookies van AD de hele tijd en zo. Ja, want ja. dat moet je allemaal maar accepteren. En dan krijgen ze jouw uh, uh, uh, internetadres enzovoort. Zeg oh, het nog eens? Ja? Clubheld 2016. Punt NL. En dan kom je, kun je direct naar je stad, gemeente. Ja, naar en dan, Haarlem. ze uh, moeten naar Haarlem. Naar Haarlem. Haarlem. Ja. En dan vind je daar Jos de Jonge. En dan is het heel eenvoudig stemmen. En dan bevestigen via de link die je krijgt in je e-mail. Dus nou Jos, komt... volgens mij uh, kan het niet mis meer. Nee. Ik denk het ook niet. Dat moet gewoon lukken nu. Kijk, met al die 40.000 luisteraars die we elke, elke week hebben. Dat, nou, dat moet toch... Uh gigantisch gaan scoren, denk ik. Ja. Ja. En het leuke is, de mensen in Zuid-Afrika en in Australië die naar dit programma luisteren, die mogen ook stemmen. <laughs> nou, ik heb nogal wat kennis in Australië zitten, dus uh, wie weet pikt iemand het door. <laughs> We gaan uh, iets doen met Ten Sharp, heb ik begrepen. Nee, nee ja, dat gaan we zo doen. Nee, Ik heb eerst nog wat aan van onze gast Lex. Die heeft, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, simpel van geest als ik ben, is het me toch gelukt om uh, een nummer op te zoeken wat heet Don't You Forget About Me. Oftewel, vergeet me alsjeblieft niet. En het, ik vergeet jullie ook niet, want uh. ik heb op mijn klokje gekeken. We hebben ongeveer nog 10 minuten spreektijd. Uh. Nou, kom op met de simpel. Ja, ja, ja, ja. Heerlijk nummer. I'm Ja, luisteraars, don't you forget about me. We gaan weer terug naar uh, onze, onze studio, mensen. Want uh, we hebben nog maar zo'n, uh, nou, pak weg, zes minuten spreektijd nu. En, uh, yeah, we sluiten af met muziek straks, dus mannen, ga ervoor. Wel even aan uh, onze gast van vandaag, Lex, de grote ja. vragen... waarom die deze plaat van de Simple Minds zo bijzonder vindt. Uh, ja, het is gewoon een, een bijzondere plaat eigenlijk... die uh, uit het niets opgekomen is. Want de uh, uh, Simple Minds hebben het uh, ooit een keer... Uh, in het voorbijgaan opgenomen als soundtrack voor een film en de regisseur die zat nog te twijfelen zal ik hem in de film opnemen of niet. Het was de Breakfast Club en eigenlijk zeg maar doordat die dit nummer zeg maar, in die film gekomen is is het eigenlijk uitgegroeid tot een van de grootste hits van de Simple Minds. Ja. Dus eigenlijk ja, is altijd heel grappig om te zien als je denkt van nou het gaat een flop worden dat het toch een wereldhit kan worden. Ja zeker. Ja. Mooi is dat hè? Ja leuk. Ja die mannen treden nog steeds op dus dat dat is het, zeker in Nederland zijn dat soort bands, hè, Simple Minds YouTube zijn altijd ongelooflijk populair geweest. Mijn Jij hebt on... ook nog een verzoekje. Qua muziek, muziek bedoel je? Ja? Ja. Oh ja, nee, ik vind... af en toe moeten we ook Nederlandstalig... of niet Nederlandstalig doen, maar Nederlandse popmuziek... kan ook Nederlandstalig zijn natuurlijk. Omdat ik vind dat dat... ja, dat sneeuwt vaak zo onder. We kiezen altijd voor die grote internationale artiesten. Terwijl we ook prachtige muziek hebben gemaakt. En ik had een nummertje aangevraagd van Ten Sharp... Um, uh, omdat ik dat, zo een, echt een typische one hit wonder, You, ja. hebben ze ooit gemaakt. Ja. Twee kom, daar sluiten we mee af. Ja, dat uh, weet ik, maar ja. er werd me gevraagd. Dus uh, Charles, ik <laughs> moet eventjes antwoord geven op de vraag. <laughs> um, maar uh, uh, twee permanente jongens die, uh, een toetsenist, Niels zijstje dus hadden, ja. En, uh, en Marcel Kaptein, de zanger, met een fantastische stem. Ja. En... Uh, ja, Niels die schreef dit nummer en Marcel zong het in. En dat is wereldwijd een hit geworden. Wereldwijd. Ja, ja ik heb ook nog twee cd's van ze, ja. Ja, en het is een hele leuk... Ik bedoel, dat was het dan ja. ook. He. Ze hebben een leuke cd's gemaakt, maar qua hits kwam er niks meer. Ze hebben, daarna kregen ze nog verschrikkelijke mot met hun platenmaatschappij... Daar heb ik ooit een fantastisch verhaal voor over opgetekend. Maar toen ze het teruglazen wilden ze toch niet dat het gepubliceerd werd. Want het ging iets te ver. Ja. En ze waren heel erg bang voor uh, de gevolgen daarvan. Want dan kwamen ze nooit meer aan de bak natuurlijk. Mm -hmm. um, inmiddels zit Niels geloof ik in Australië. Die is geëmigreerd. En uh, Marcel die uh, woont nog steeds sinds zijn doorzomwoning in Permerent, Als ik het goed heb. En uh, doet zo af en toe nog dingetjes. Ik geloof dat hij binnenkort bij Alibé op tv komt. En dan gaat het natuurlijk over You. Dat nummertje uh, waarmee zij wereldwijd een hit hebben gescoord. Morgen zit jij om ja. twee uur achter de microfoon bij HFC. Ja, dat als dat is zonder uh, meer. Uiteraard. Uh, wat wordt het? Uh, ik heb er een goed gevoel over. Ik denk dat het gewoon 2-1 voor HFC wordt. Oké, okay, Lex. Wat ga jij doen? Ga je kijken? Um, we gaan de tweede helft kijken. Want de eerste helft vlak voor de eerste helft... dan trapt de onder 12-1 zelf af op veld 2 daarnaast. Dus... Uh, daar ben ik dan aan het kijken. En uh, als de wedstrijd van 112-1 afgelopen is... dan gaan we dat, uh, met z'n allen de tweede helft van, van het eerste kijken. Um, ik ja. denk uh, 3-1 voor HFC. Jos? Nou, Ik moet morgen al om acht uur op het veld staan voor de jeugdbegeleiders. Dan ben ik tot een uur of twee. Ik denk dat ik even naar huis ga om even snel een boterham te pakken. Want het zal bij HFC ongelooflijk druk zijn. Dan dus kom ik niet eens aan bod. Dus dan ben ik om half drie, kwart voor drie weer terug. En dan zal ik de tweede helft ook kunnen zien, denk ik. En ja, uiteraard ga ik uit van winst van de HFC. Laat ik het eens op de, wat zo doen. Uh, 2-0. Wat je denk jij zelf, Henny? Ik, ik denk dat ze weer niet winnen. Ik ben een beetje negatief. Ik ben uh, afgelopen zaterdag meegewezen naar Sparta. En wat Koen Michielsen vanmorgen zei over Zandvoort... dat geldt ook een beetje voor HFC. Het verdomst, ik uh, later mannen met de punten achterin spelen. En dat is een speler die mij totaal niet bevalt... Kevin de Visser, heeft in een hele wedstrijd niet, niet één goede paas. En zolang die erin staat, gaan wij niet winnen. Nou, dat is duidelijke taal, Henny. En dat uh, ja, doet me heel, heel, heel, heel veel pijn. Kan ik je mee doen? Ik ben benieuwd wie er mee luistert. Uh, Zondag, vandaag. Nederlands Elftal, wat denk ja. je? Oeh, Luxemburg, hè? Ja, Zwaar, met zoveel. Altijd, ja, altijd moeilijk. Altijd, altijd, ja, altijd ja, ja. Luxemburg thuis, altijd lastig. <laughs> um, nee, ja, dat vind ik een hele lastig. Want er zijn zoveel geblesseerden. Maar ik denk daardoor, juist weer, dat je misschien wel eens wat verfrissend zou ja, kunnen zien. Ja. En uh, jo, voetbalkwaliteiten hebben we zeker. We zien Luxemburg overigens inmiddels ook. Maar dan nog, denk ik, qua uh, conditie en dat soort dingen. Nee, 3-0. 3-0? Ja. Ik hou me hard vast inderdaad. Want uh, tegen Luxemburg hebben we ook niet zo'n goede staat van dienst. We hebben dan wel twee keer gewonnen tegen ze. In, ergens in 2007 of 2008. Want toen hebben we uit en thuis maar 1-0 gewonnen. Dus uh, ja, ik hou me hard vast. Ik hoop dat, uh, dat ze een record gaan vestigen. Dat ze ooit een keer ge gesteld hebben tegen San Marino thuis. Dan werd het 11-0 geloof ik. Maar ik verwacht het niet. Ik denk dat het weer een hele moeizame overwinning is. En ik denk dat we nou net met 2-0 gaan winnen. Jos? Yes. Nou, ik, uh, ik sluit me een beetje aan bij, uh, bij Lex. Uh, van de andere kant, wat, uh, wat Ron net zegt... Van, uh, er zijn zoveel geblesseerden, dat, dat kan niet geblesseerden... dat de rest juist extra gemotiveerd is om enorm zijn best te doen. Ik heb, uh, met, uh, als de geblesseerden er niet in zouden zitten... dan zou ik er toch een beetje een hard, harder hoofd in hebben dan nu. Ik heb er ook nog wel een hard hoofd in. <laughs> maar ik, uh, ik, ik, uh, ik hou het op nou, hooguit 1-0. 1-0 van Nederland. En zelf? Ik heb geen flauw idee. Maar roep toch maar wat. Ja. Maar kijk, als Nederland dat niet wint, dan. Uh, yeah. Dan gaan we voor Curaçao, toch? Ja, dan gaan we voor Curaçao. Ja. Curaçao. Ja. We gaan voor Curaçao. Hey. Ik dank de gasten van vandaag, Lex de Groot en uh, uh, Jos de Jong. Ik dank mijn collega, uh, ja, aan elkaar praten, zeg maar. Hè? <lacht> de rond -Volle, die u morgen weer kunt beluisteren op de velden van de AFC. Vanaf twee uur, half drie begint de wedstrijd. Laten we hopen dat het anders is dan. Dat ik denk. Zo ja, is het. En Charles Duif natuurlijk. Ja, ik wil Hartstikke het zeggen. bedankt voor het te En jij ook. ook niet. En als jullie nog iets te regelen hebben. Flexington zet alles voor u de puntjes op de i. Dus kijk op www.flexington.nl om uw klusjes gedaan te krijgen. Ja, ja. <laughs> zal... Hebben we dat ook weer gehad? Ja. <grijpte> nou, de reclamecodecommissie komt ja, nu uh, achter uh, ons uh, aan. De clubhelden <grijpte> nog even en De clubhelden, ja. Kom, we luisteren nog even naar 10Sharp, jongens. 10 I'm uh -huh.